Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlandse zeevissers mogen vanaf morgen toch vissen in Britse wateren. De Britse autoriteiten hebben de lijst van schepen die door de EU was ingediend, goedgekeurd. Dat betekent dat de Nederlandse vissers die zich hadden aangemeld, morgen een vergunning krijgen toegestuurd, zegt branchevereniging Visnet. De vissers zijn blij dat de overgang naar het nieuwe handelsakkoord met de Britten bijna rimpelloos verloopt. Op dit moment zijn er weinig vissers op zee, de meeste blijven binnen vanwege Oud en Nieuw. Wel zijn vissers van plan om dit weekend en maandag uit te varen. In het Verenigd Koninkrijk zijn deze maand bijna 950.000 mensen ingeënt met het Pfizer-BioNTech-vaccin tegen corona. De planning is om binnen een week ook te starten met het vaccin van de Universiteit van Oxford en PharmaReus AstraZeneca. Het Verenigd Koninkrijk was het eerste land ter wereld dat het vaccin van Pfizer-BioNTech goedkeurde. Dat was op 2 december. Vandaag heeft ook de Wereldgezondheidsorganisatie dit vaccin goedgekeurd. De goedkeuring opent de deur voor landen om zelf het goedkeuren en het importeren van het vaccin te versnellen. In Duitsland zijn intussen 130.000 mensen ingeënt. De Duitsers wilden eigenlijk al een miljoen mensen gevaccineerd hebben voor de jaarwisseling. Maar dat is volgens gezondheidsminister Spaan niet gelukt vanwege kinderziekten en de beschikbare hoeveelheden vaccins. Ruim 30 katten en meer dan 20 honden in Nederland hebben sinds juli van dit jaar corona gehad. Dat schrijven ministers De jongen en Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De dieren zijn waarschijnlijk besmet geraakt door hun baasje. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de dieren mensen hebben besmet. Met weer. Rond de jaarwisseling is het vrijwel overal droog. En daarbij ontstaat vooral in het noorden mist. Het gaat vannacht licht vriezen en het kan glad worden. Morgen, nieuwjaarsdag, verloopt overwegend droog met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij.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 ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men en nu Alternative FM Zijn opleiding doet hij in uh, Amsterdam, het conservatorium van Amsterdam, wel te verstaan. En zelf komt hij uit Ermelo, daar is hij geboren en getogen. Tenminste, dat uh, vertelt het uh, profiel op de sociale media. Hij heet Elke Ankersmit, val En uh, dit is uh, zijn nummer Elke. I'm a man! Welkom in uur vier uh, van deze bijzondere Alternative FM. Want we blikken terug op uh, 2020 en de muzikale wapenfeiten van dat jaar. Want... Er zijn heel veel mooie dingen gebeurd. Zo ook van dit aanstormende talent uit Roosendaal komt zij Emily van Elderswijk. LS and the world keeps tumbling down. What doesn't kill you makes you stronger. Ain't that something to believe? History repeats itself, it's what the past has shown. van de mensen die ook uh, in 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf uh, van twee weken terug uh, te horen is uh, geweest als het gaat om het werk wat hij heeft uitgebracht uh, this too shall pass dat is het uh, verhaal hij heeft het uh, ook zelf uh, verteld eerlijk gezegd want hij heeft het uh, beleefd in Amerika. Uh, er was uh, geloof ik ergens op vakantie en had een notitieblokje bij zich. En toen heeft hij uh, het een en ander opgeschreven, waarbij dit uh, een beetje het eindresultaat. Er staan nog meer uh, songs op. Uh, dit is er één van. Uh, de single een beetje naar voren geschoven. Uh, daarvoor hoorden we LS en uh, The World Keeps Tumbling Down. Uh, de dame is 17 jaar oud, ik denk inmiddels al 18. Uh, en zij volgt uh, nu een opleiding aan de Rock Academy, geloof ik, in Tilburg. Dus dat is uh, een beetje het, uh, het verhaal. Uh, ik kijk ineens naar rechts, naar de, naar de sidekick-computer. Uh, uh, uh, er staat op Ger Loogman, Maar die zie ik hier niet. toch ergens zitten, hoor. Dus uh, er gebeuren vreemde dingen hier op, uh, op dit moment van de dag. Gedenken zo'n beeld aanspringen, Logman hier? Nou, dat geloof ik niet. het uh, is Never Leave You van Sterre Welding. All this time. Didn't think you'd be the one who'd always end up left behind Didn't think you'd be the one who'd be laughing at denk ik een beetje aan Linda Kreuzer, Want die had een beetje dezelfde stijl. En Zonder dat ze het eigenlijk wist... heeft Sterrenweldering dat ook gedaan. Uh, ze komt uit maar Never Leave You is uh, een van de nummers... die ze heeft uh, uitgebracht. Uh, zo niet het enige nummer, geloof ik. Uh, voor zover ik weet. Tenzij ik iets uh, gemist heb. Nou, dit is hem dan dus. Hè? De man uh, die dus ook die muziekquizjes doet... en ook nog gewoon... zelf uh, een songwriter is. Hij komt uit Venray... En hij heet Ethan Huis. En dit is dus echt Ethan Huis, Met ook een ghost town. No de sociale media, want als je op een gegeven moment wat bands tagt, dan geeft hij het maximum van 50. Je zit al op 54. Dus ik uh, moet even improviseren. Dat gaan we zo even doen. Uh, komt goed. Uh, dit was Willow May en uh, You Are. En daarvoor horen we dus Ethan Huis met uh, The Ghost Town. Dat is de andere kant van The Ghost Town. Want de uh, Hidden Giants hadden dat eerder ook al gedaan. Ook een nummer, maar dat is totaal anders als het nummer van Ethan Huis. Uh. Saints are coming and the Leuke band, dit are cold. kom er zelf terug. The It's over. The curtains stay open. The feeling is cool, surrounded by lightning. They wait for the call, and then the news. Who's gekomen uit onze samenwerking met 3 voor 12 Noord-Holland, deze band. Uh, Gespot door Miranda Hubbers, een van de, de mensen van dat programma... ...3 voor 12 Noord-Holland-Vlood. De laatste keer was ze er niet bij. Maar uh, het was ook heel grappig, dit uh, verhaal, want het had een beetje een soort uh, twee-sporen-verhaal. 3 voor 12 was ermee bezig, maar ook het management uh, was ook met ons bezig. Dus... Dat moest dan allemaal weer een beetje samenkomen. De polyframes met uh, Everything Together. Het is uh, van het album We All Differ. En ze komen uit Horn. En die Riddham Haakman, dat is een best een creatieve gast. Die had op een gegeven moment bedacht: van ja, er zit nog wat muziek in mijn computer. Dus laat ik daar een heel beentje bij gaan zoeken. Nou, dat heeft hij uh, wel voor elkaar gekregen. The deeper you go, kan ik ze aankondigen? Het begint al: The better her kiss, the sharper the moon. No, you won't see her soon. ...en ook van die uh, muzikanten die dan in één keer... ...boem, eh, beginnen meteen met zingen... ...en uh, dan kan je het uh, helemaal vergeten wat het betreft de aankondiging... ...maar uh, deze dame... Uh, ...Charlotte heet uh, de band... Uh, ...maar goed... ...zij is één van uh, de dames... Uh, ...die uh, meegedaan heeft aan uh, de Rob Akda Award... ...van 2019-2020... Ja, dat hebben we nog uh, tot en met februari kunnen doen. En ineens was het in één keer over. En uh, toen moest er, uh, ja, werd er eigenlijk, hadden we vier winnaars. De finale was bekend, uh, alleen de finale is nooit uh, verder uh, gespeeld. Dus ja, dat gebeurt als het C-woord toeslaat. Uh, en daar hebben we nu heel veel muzikanten uh, nog de naweeën van. Daarvoor dus uh, de Polyframes met uh, Everything Together. Uh, dat had ik al besproken. Een andere um, muzikant... Uh, die vroeger bij de Cosmic Carnaval zat... er zaten er twee... Die, uh, die zijn op een gegeven moment eruit gestapt. Kai van Driel, de drummer... die uh, lange tijd ook bij de Cosmo Carnaval heeft gezeten. En Frank Schalkwijk, die hadden elkaar gevonden... en die zeiden van... jongens, we gaan een indie band beginnen. En die in die band, die heet Elephant. Leuk verhaal, was op een gegeven moment... Dat ik op zaterdagmiddag weer naar collega Willem de Waart zat te luisteren. Van ja, uh, hoe moet ik jullie dan zoeken op die sociale media? Want als ik de naam Elephant intik... dan krijg ik allemaal olifanten. Dus, maar ja, daar was er ook weer een goede vondst op. Elephantband.nl En dan uh, vind je ze wel. Dus, uh, het nummer dat heet Midnight in Manhattan. to do. face I see it in a frame She looks like a girl who can spell Dit was een bijzonder verhaal. Deze dame, in techie, heet ze Lisette Fink. Uh, maar Lisette Aviva stond al op het lijstje om ergens in uh, maart, april uh, te komen. En toen kwam in één keer het uh, verhaal van... ja, je mag geen gasten meer uh, uitnodigen. Toen hebben we moeten wachten tot uh, in juli. En uiteindelijk is ze dan gekomen. Uh, Lisette Aviva met uh, Happier But Less Wise. Ik geloof niet dat ze uh, dit uh, nummer toen uh, live heeft uh, gespeeld. Daarvoor, Elephant met uh, Midnight in My Manhattan. Deze heer komt oorspronkelijk uit Friesland, maar resideert tegenwoordig in Overijssel. Ook dit jaar was zijn jaar. Diederik Brandsma heet de man in het echt. En Ivy is het de, de muziek onder, de, ja, onder die vlag breekt hij uit. En het nummer dat heet You Say... Met de komst van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben we ook twee keer meegemaakt de rol van Demi van der Wolleberg als presentatrice. ze dus is natuurlijk uiteindelijk de hoofdredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. En zij durfden te zeggen, je moet wel heel veel lef hebben om een viool te gebruiken in uh, je muziekcompositie of een arrangement. Nou, dat heeft ze bij La Bechida gedaan. Uh, met name Saskia van der Giezen heeft dat uh, bedacht. En zo uh, is dit uh, toch ook wel een heel aardig nummer geworden. Een van die bands die uh, onder een uh, doorstart uh, zijn uh, verder gegaan. Ze heetten vroeger de Tiger Pilots, maar tegenwoordig heetten ze Hoes. En dit nummer heet Crash. Says in my head, take the hold on me again. The violence creeps upon me, it's always the same as before. As soon as I go to bed, it follows me into my head. Ah! ...heb ik een uh, enorme zwak voor deze dame. Bovendien heeft ze ook al een beetje een uh, muzikale uh, rondreis uh, gehad. Minst, uh, muzikaal gezien uh, minder. Maar zij als persoon heeft toch uh, wel het deel van het land uh, gezien eerlijk gezegd. Ooit uh, geboren onder de rook van uh, Nijmegen in Groesbeek. Daar komt ze oorspronkelijk uh, vandaan. Maar ja, toen moest ze op een gegeven moment toch een muzikale opleiding volgen. En uh, dat uh, vond ze bij de Codarts in Rotterdam. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Want uh, toen heeft ze bij ons uh, lopen melden van ik maak ook muziek. En uh, dat, uh, dat hebben we geweten. Origami bijvoorbeeld hebben we een ultraviolet. Dat zijn ook uh, allemaal uh, nummers die ze eerder heeft uitgebracht. Maar uh, origami geloof ik zelfs nog in 2019... En toen uh, was dat ineens een, uh, ja, een geweldige muzikale klik... met diezelfde Dylan van die we uh, net eerder hadden gedaan met Low Ed Sound System. En uh, het, uh, ja, ze vormen ook nog eens een setje met z'n tweeën. Dus uh, ja, inmiddels woont Tessa gewoon in Haarlem. Dus het is uh, gewoon hier muziek uit de buurt. Dus uh, het is maar dat je het weet. Bovendien... View of uh, niet Views... want uh, dat is uh, de verwarring... want dat is uh, low-end Bird's Eye, dat is uh, de EP die ze heeft uitgebracht... is uh, naar mijn idee... een van uh, de betere EP's... die er in, uh, in dit jaar zijn uitgebracht. Vooral ook omdat het verhaal... wat Tessa uh, niet uh, alleen uh, hier verteld heeft... eigenlijk uh, deed ze dat eerder bij... Uh, Dezelfde uh, collega waar ik het eerder al over gehad heb... Uh, in de buurt van Rotterdam. Uh, hoe dat gegaan is... Uh, je, moet je, je moest eigenlijk, eigenlijk een beetje letterlijk... Ja, uh, een beetje van zichzelf laten zien. En dat heeft ze dan ook uh, gedaan. Um, er is er nog één die we draaien. Want het is uh, de Groningse band Metal Lake. Ook dat is een wapenfeit. Uh, en een van die uh, nummers die weder, uh, ja, meer dan malen is uh, teruggekomen... dat heeft ook uh, te maken met de thuismakersessies. Uh, het uh, is van het album Wait For Me. En we sluiten ook dit muzikale jaar dan ermee af. Van 2020... Blood crawls, omdat het bloed nooit ergens ja, kan kruipen waar het niet gaan kan. En aan de andere kant van 12 uur, dan is het uh, nieuwjaar 2021... en het uh, nummer staat al klaar, want ik uh, ga nog even een uurtje door. Maar dat zal iets anders klinken als de Alternative FM. Spreek je zo in het nieuwe jaar.